Koos Postema is overleden. De radio- en tv-presentator was 93 jaar. Hij was eigenlijk leraar, maar ging naar de Fara waar hij een groot uur-u en klasgenoten presenteerde. Later stapte hij over naar Veronica en RTL. Ook was hij op de radio te horen in Langste Lijn en Radio Tour de France. Koos Postema stierf aan ouderdom. De pas in Oostenrijk, die sinds gistermiddag was afgesloten... vanwege lawinegevaar, is weer open. Daardoor zijn de populaire skigebieden Leg en Tours weer bereikbaar.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 En Denemarken heeft gereageerd op het bericht dat president Trump... een ziekenhuisschip naar Groenland wil sturen. Dat hebben we helemaal niet nodig, zegt de Deense defensieminister. Trump zei dat hij het schip stuurt om de vele zieke mensen te helpen. Maar het is onduidelijk wat hij bedoelt. Trump zou Groenland graag willen inlijven. Het vrolijke weer van weer online. Vanmiddag is het nog bewolkt en nat, maar in de loop van de middag wordt het droger... met aan de kust misschien nog wat zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer zon, maar toch ook nog een paar buien. Dankjewel Ronald. Ja, het is wel vaker onduidelijk wat hij bedoelt, toch? Uh, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Eén opvallende file op dit moment op de A58. Eindhoven Tilburg tussen de brug over het Villamina-kanaal en Moor-Gestel. Daar sta je 25 minuten vast. Komt door een ongeluk. Nou, vooruit deze ook. A12 arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar staan ze weer. 10 minuten in de file. Goede reizen.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 Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijdt mijn auto los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. 18 Plus dus. Ja. serieus.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 met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Foto van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Brienen. Dit is Veronica. We built this city. We built this city on rock and roll built this city We built this Sledge bij Radio Veronica. All American Girls. Het weekend van Radio Veronica. 80's only. Ik heb het even gefactcheckt. En het klopt niet helemaal. Dat All American Girls bedoel ik. Dat klopt, nou, het klopt bijna helemaal. Eén van die sister Sledge, Debbie, is uh, American. Maar ook een beetje Nederlands. Weet je dat? Ze is getrouwd met een Nederlander. En een deel van de tijd woont ze ook in Nederland. En dan kan het dus technisch gesproken zo zijn... dat je vandaag je boodschappen gaat doen... en gewoon een van de sister Sledge daar tegenkomt. Ik weet niet of het zo is ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet waar ze woont. Dus meer aanwijzing kan ik je ook niet geven. Maar ze is regelmatig in Nederland. En Starship, die ken je nog, draai ik daarvoor. We built this city on rock and roll. De overeenkomst tussen die twee, inderdaad, allebei uit de 80s. Want alles wat ik draai, komt uit de 80s vandaag. Net als alles wat Dennis straks gaat draaien, later vanmiddag na tweeën. Want de zaterdag en de zondag, tussen tien en zes. 80s only, bij Radio Veronica. En dan hoor ik je denken, maar wacht, jij bent Maurice toch niet? Nee, dat klopt. Maurice, die is nog even lekker op vakantie... En dus hoor je mij op zijn plek. Ik ben Jaap, aangenaam. Ik voel me zeer welkom op dit uh, fijne nest van Radio Veronica. Veel appjes via de Radio Veronica app. En ja, misschien is dat ook wel leuk. Zullen we zo weer eens een fout van auto? Foute ethisch plaat? Stuur me snel via de Radio Veronica app. Zometeen Grace Jones en eerst de cutting crew. Misschien ben jij een beetje katerig vandaag. Nou, heb medelijden met deze mannen, want die hadden pas een slechte avond gisteren. De beste muziek aller tijden. Dat, hè? Model, uh, stijlicoon, een soort bovenmenselijk, bijna, vind ik altijd. Grace Jones, niet echt met iemand anders te vergelijken, toch? Een soort uh, categorie op zichzelf vormt zij. Uh, ik denk wel dat zij in de ochtend iets langer bezig is dan jij en ik hoor Radio Veronica. Ja, prima, met de beste muziek aller tijden. Het is zes voor half één, dit is Radio Veronica met Phil Collins en Genesis.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 van kort programma tot erkende MBO of HBO opleiding LOI groei door De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026 de middag begint met regen, maar de regen trekt langzaam weg. Aan de kust misschien nog even de zon vanmiddag. 9 tot 12 graden en houvolle morgen al meer zon. En beter weer is echt onderweg. Woensdag, heb je het gehoord, mooie lentedag. Met in het zuiden misschien wel 20 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Jaap Brienen Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Weer... I'm a first real over Weer terug op de zolder van ons oude huis. Daar had ik vroeger als klein mannenke een uh, disco gebouwd... met uh, knipperende lampen aan het plafond en een discobol in het midden. En dan heel hard deze plaat draaien. Zo verliefd was ik op S-Express, team from S-Express... in het weekend van Radio Veronica. Met zometeen dus fout van oud. Uh, als je een ideetje hebt, foute plaat uit de zo'n plaat die je stiekem wat zachter zet als er iemand binnenkomt, zal ik maar zeggen. Laat het me even weten via de Radio uh, veronica -app. En misschien ga ik hem zo voor je draaien. Dit is Don Henley. Nobody on the road. Nobody on the beach. Ja, die is wel iconisch, hè? The Human League en Don't You Want Me. Fout van oud. Bij Radio Veronica. Waar het ieder weekend ethisch weekend is tussen 10 en 6. Alleen maar uit de ethisch. En dus ook uh, fout van hout alleen maar uit de ethisch. Uh, fout is natuurlijk altijd een beetje lastig. op het begin van, ja, wat is nou fout? Maar ik zei net al, de definitie zou kunnen zijn... zo'n liedje dat je aanzet... en als er iemand binnenkomt dat je hem snel zacht zegt... oh ja, die was uh, toevallig op de radio... Uh, die categorie. Laten we daarin zoeken. En uh, daar komt er heel wat binnen. Dank jullie wel daarvoor. Voor uh, Oscar Harris bijvoorbeeld zie ik Song for the Children. Ja, dat is inderdaad een goede Danger Zone van Kenny Loggins. Uh, Kim, dank je wel. De uh, Kelly Family krijg ik van Ruud. Uh, uh, Erik komt met uh, The Fat Boys. Dus inderdaad, die was ik helemaal vergeven. De ja. twist. Ik uh, ging zelf wel aan op uh, eentje die Chantal me stuurde van een duo dat niet echt zong. En dan weet je het al, denk ik. Dat is namelijk... Uh, Deze was nou een hele rel over dat ze niet echt zongen. Het was een beetje AI avant la lettre. De producer van Bony M was het, die erachter zat. Die had het zelf ingezongen, maar die wilde dan niet echt voor de camera's. Dus die zocht daar maar twee gasten bij die dat voor hem gingen doen. En dat werden Rob en Fab. Chantal, dank je wel voor Girl, You Know It's True. Millie Vanelli in het etisch weekend bij Radio Veronica. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. And when you pack a smile and everything you do, don't you understand, girl? This love is You're so sick of me alone, sweet and thin. That's kinda like a fashion upon your skin. It lightens up my day, and that's also true. vond valt in duizend stukken op de straten van de stad. Och, wat mooi. De Dijk, wat een mooie soundtrack... voor een druilerige zondagmiddag hier bij Radio Veronica. Het is 80's Only met zometeen Eddie Grant... en pak je stofzuiger er maar bij, Queen, komt er ook aan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer...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 20 miljoen! Eurojackpot Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18. Plus.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 En niet maar even van dit McDonald's-momentje. Mmm, je luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's.